We zijn gebleven bij Romeinen 7, vers 5 en 6. Dat was de laatste tekst van vorige maand. Want, zegt Paulus, toen wij in het vlees waren, verleden tijd, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden. Waarom? Om voor de dood vrucht te dragen. Typisch, hè? Tot de wet gegeven is om ons te prikkelen. Want hij zegt, toen we nog in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten en die zondige hartstochten die werden door de wet geprikkeld. Zodra dus de wet zegt dat iets niet goed is, realiseren we ons schijnbaar pas, oh dus dat wat ik nou doe is niet goed. Er is een andere uitspraak, geloof ik, uit de oude catechismus van vroeger. Waaruit kent gij uw ellende? Kent u hem nog, de meer onder ons? Ja, inderdaad, we kennen hem nog. Waaruit kent gij uw ellende? Een van de eerste vragen, uit de wet gods. Dus uit de wet van God weten we alleen wat onze ellende is. Dan weten we hoe we ervoor staan. En pas als je tot besef komt hoe je ervoor staat tegenover je schepper, dan zeg je, mijn God, wat heb ik nou toch in mijn vlees of in mijn hart zitten... Dat je gaat erkennen dat je een zonde natuur hebt en de neiging tot zonde hebt. dat je dan toch ging ontdekken van, hé, hey, er zit iets goed mis in mijn vlees. Het blijkt dus dat we op dat terrein behoorlijk onveranderlijk zijn. Dat is in dat, dat, datzelfde vlees waar we toen in wonen, wonen we vandaag nog steeds in. Dus in ons vlees is niks veranderd. Toen wij in het vlees waren, broeder en zuster, werkte de zondige hartstochten... Die door de wet geprikkeld worden. Ik wist nog niet eens dat zonde zonde waren. Voordat ik goed ging beseffen wat de wet zegt. En hoe mijn verhouding lag tegenover de schepper. Pas dan krijg je op een gegeven moment inzicht. Zeg je, mijn God, wat, wat doe ik toch? Wat heb ik allemaal gedaan? Hoe kan ik hersteld worden met die God? Nou, die wordt door de wet geprikkeld worden in onze leden. Om voor de dood vrucht te dragen. Want het is vanwege de zonde de. En dan praten we over zonde in enkelvoud. Het gaat niet over onze zonden. Nee, dat wordt onder één woord samengepakt. Zonde. Ons bestaan van ons geboorte tot aan zijn dood is zonde. Daarom gaan we ook dood. Al zijn we de meest fijne, lieve man of vrouw in deze wereld. Al geloven we zo heftig in God en in de zoon Yeshua. Nochtans zijn we nog steeds in ons vlees en zullen we de dood sterven. Of het moet zijn in het jaar dat onze Yeshua terugkomt dan zullen we de dood niet zien, want dan zullen we direct veranderd worden en hem tegemoet gaan. Maar het is nog steeds zo dat de wet ons prikkelt in onze leden... en dan gaan we om voor de dood vruchten te dragen. Het is een rare uitdrukking, maar Paulus weet echt wat hij schrijft. Het is door de, door de geboden dat we werkelijk gaan beseffen wat God als zonde ziet. Maar thans, hey, er is dus een verandering ontstaan van dit vlees... maar thans zijn wij van de wet ontslagen... We hadden het over de wet van de zonde en de dood. Daarvan zijn we ontslagen. Dus we gaan ook niet meer dood. Oh nee, is ook niet zo natuurlijk. We gaan nog wel dood, maar we zijn ervan ontslagen. Van welke dood zijn we dan ontslagen? De tweede dood. Ja, van de tweede dood. Hij staat in, de, in openbaringen 20. Daar laat hij dus zien wat de tweede dood is. Dan zijn we van de wet ontslagen. De wet van de zonde en de dood. We zijn dood voor haar die ons gevangen hield zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes. En niet meer in de oude staat der letter. Vroeger moest je alleen maar horen, dit mag wel en dit mag niet. Maar nou we in een nieuwe relatie staan met vader, verzoend zijn door het bloed van Yeshua. Ja, leven we in een nieuwe staat van geest. Vroeger kon je met gemak zondigen. Maar als je nu een zonde op je weg komt, dan zeg je, ja, krijgen we krijgen nou toch... Hè? Je zou je relatie met vader niet meer op het spel willen zetten... ...om er maar voor het kleinste zondetje het door de knieën te gaan. We dienen in de nieuwe staat des geestes... ...en niet in de oude staat der letter. Prijs Jaweh hebben we toen gezegd voor zijn genade. Want het is een enorme genade dat God al die ellende die wij veroorzaakt hebben overziet. Want hij ziet alleen maar zijn zoon Yeshua. En wij zijn in zijn zoon Yeshua. En hebben in hem vrede gekregen... Met vader. Goed, ik heb dit thema voor deze avond genoemd. Wie zijn zonen gods? Er zijn nogal, ik moet zeggen, ja dat zijn wij. Wie zijn nou toch de zonen gods en de dochters, hè? die horen we er ook bij. Nou, Paulus die begint behoorlijk uh, moeilijk te spreken. Hij zegt in Romeinen 7 vers 24. Ik. Hij begint gelukkig over zichzelf. Dat scheelt dan een heel stuk. Wij zeggen altijd die ander, hij of hij of zij. Paulus zegt ik... Ik ellendig mens, en hij roept het uit, want er staat een uitroepteken. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Niemand. Wie kan hem nou verlossen uit dat lichaam van zijn dood? Wie, ik denk dat er een streepje onder wie zal mij verlossen? Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Derhalve ben ik zelf, zegt Paulus, met mijn verstand, met zijn denken, dienstbaar aan de wet gods. Dus we hebben het leren verstaan. Dus we zeggen met ons verstand, daar wil ik dienstbaar onder zijn. Het willen dienstbaar zijn heeft te maken met ik wil. Je kan wel eens zeggen, de mens wil niks. Het mocht dus wezen, enfin, al die kreten die we vroeger al geleerd hebben... Maar echt waar, in mijn verstand ben ik dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Dus Paulus had er ook last van. Nou, als Paulus met zo'n grote man God zijn last van hebt, dan mag ik toch wel zeggen, oh gelukkig. Gelukkig, Paulus is dus niet een rechtvaardige die niet meer zondigt, die dus niet meer verkeerde dingen doet, of neigingen heeft, of verlangens heeft. Nee, want dat hebben we natuurlijk allemaal. We leven nog steeds in het vlees. Ons vlees is pas van ons afgevallen nadat we begraven zijn. Romeinen 8, daar moeten we naartoe. Zo is er dan nu, broeder en zuster, geen veroordeling. We zijn nog wel in die oude natuur, want we hebben nog steeds dezelfde gevoelens. Maar, zegt hij, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is natuurlijk de grootste, de uitbundigste vreugde... die hebben we leren ontdekken. Waar we vroeger bezwaard waren onder het kwaad wat we gedaan hadden... zodra de verzoening kwam door het bloed van Yeshua... kon je alleen nog maar één ding zeggen... wat een vreugde dat ik een kind van God geworden ben. We zijn zonen gods geworden. En dat is een wonderlijke daad van God... want het feit dat Yeshua's offer dood en opstanding aanvaarden tot verzoening van onze zonde noemt vader ons zonen gods. He, want we zijn dat in Christus geworden, zonen en dochters van God. Er is dus geen veroordeling meer voor ons. Heb je er nog last van als je jezelf veroordeelt? Dan denk ik, oh, ben ik ben toch stom, oh, ben ik ben toch sukkel, oh, ik ben helemaal verkeerd gebakken. Ik altijd verkeerd, ja, die anderen goed, maar ik ben echt waar. Heel die redenering moet je stoppen met jezelf. Je moet je gaan zien zoals God van ons denkt. Paulus zegt, er is geen veroordeling voor hen of voor ons die in Christus Jezus zijn. Hoe zijn we ooit in Christus Jezus gekomen? Door het geloof in hem. En wat hebben we toen laten doen? We hebben ons laten dopen in zijn dood en in zijn opstanding. Dus voor God de Vader is de oude Willem dood en begraven. Hij spreekt helemaal niet meer met ouwe Willem, want ouwe Willem is dood. De enige die nog wel eens met ouwe Willem spreekt, dat ben ik zelf. Want dan klaag ik toch over dat wat nog in mijn vlees zit. Geen veroordeling meer voor u en voor mij, die in Christus Jezus zijn. Ik denk dat je alleen maar op het punt komt dat je jezelf nog veroordeelt. Want door de geest van God gaan we dingen zien in ons leven... en die hoeven je broeders en zusters helemaal niet eens te zien. Maar dat je zegt, oh vader, dit zit er ook nogal behoorlijk fout... Ik beleid het als zonde, ik keer me ervan af. Hoe verder niemand te weten, hooguit zullen ze zien, hé, hey, die Willem, hij wordt elke keer een stukje vriendelijker en liever en gemoedelijker. Je ziet dus wel het karakter van de broeder en zuster naar het karakter van Messias toe groeien. Want hij zegt, de wet van de geest des levens, heb je weer een wet, zie je dat? Er is dus een wet van de geest des levens. Heeft u een Christus Jezus vrijgemaakt? Waarvan? Van de wet van de zonde en de dood. Dus de wet van de zonde en de dood... daar zijn wij van vrijgemaakt. Het wonderlijke is... we zullen wel doodgaan... maar we zullen niet dood blijven. We hebben namelijk door het evangelieverkondiging... hoop gekregen op de opstanding uit de dood. De kern van het evangelie... is niet dat we geloven dat Jezus de Christus is... weet u nog? De kern van het evangelie is wat Jezus Christus ons geleerd heeft. Het Koninkrijk van God bestaat uit de opstanding uit de dood. Dus de dag dat we zullen verrijzen uit het graf... dat is het evangelie van Yeshua de Messias. Hij zegt niet, oh geloof in mij, dan ben je gered. Dat is een halve evangelie. Maar de basis van het evangelie ligt daarin... dat hij ons beloofd heeft, vanwege zijn dood en opstanding... zullen wij opstaan uit de dood. Dat is de basis van het evangelie van het Koninkrijk Gods. Het evangelie van Jezus Christus is het Koninkrijk van God. Ik hoop dat u dit goed onthoudt. Het evangelie van Jezus Christus is het Koninkrijk Gods. En dat is de opstanding uit de dood. De wet van de geest des levens... De geest des levens, dat is wat als woord uit de mond van vader komt... En wat uit de mond van Yeshua komt, want die spreekt namens zijn vader. Zodra je de woorden gods hoort en de woorden van Yeshua, hoor je woorden uit de geest van leven. Want het leven komt uit de geest van God. De wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt daarvan, van de wet van de zonde en de dood. Ook dat heeft God gesproken. Maar door Yeshua heeft hij ons daaruit weggehaald en ons hoop gegeven op eeuwig leven, namelijk de opstanding uit de dood. En dat is nou iets wat de wet niet kon. God kan in de wet wel zeggen... dit is goed en dit is niet goed. Dit is rein en dat is onrein. Maar de wet kan je niet helpen. De wet kan je ook niet rechtvaardig maken. Er is nooit iemand rechtvaardig geweest... door het houden van de wet. Uit een uh, zondig mens... Uit een, uh, die in zonde gevallen is... Adam en Eva... Kunnen een, een onreine kan geen reine verwekken. Dus het hele nageslacht van Adam en Eva is door de zon de in de dood terechtgekomen. En het wonderlijk is, Yeshua is ook in de dood terechtgekomen. Ook Yeshua moest sterven. En het wonderlijk is, hij is niet zomaar een geïncarneerde geestelijk wezen. Hij is een daadwerkelijk verwekte mens door het spreken van Yahweh tegen Maria. Hij is niet een geïncarneerde geest die een pre-existentie had, een voorbestaan in eeuwigheid, al bij God geleefd heeft en in de wereld gekomen is, zich uh, he, ge in een mens gepropt heeft. Echt niet waar? Als je daar vragen over hebt, ik heb het een mooie lectuur voor om te lezen. Yeshua is in de tijd verwekt. Belangrijk om te beseffen. Als dat niet zo zou zijn, dan zou hij ons niet voorkomen gelijk zijn geweest. Hij is ons voorkomen gelijk geweest, maar uitgezonderd de zonde. Dus hij is voorkomen ons gelijk, maar uitgenomen de zonde. Hij heeft nooit een zonde gedaan. Daarom is hij de enige die rechtvaardig is... Want wat de wet van de zonde en de dood niet vermocht, dus niet kon... ...omdat die wet zwak was door ons vlees... ...je kan wel zeggen je mag niet liegen Willem. Of niet stelen, of niet begeren, fout begeren. Dat redt me niet. Het zit in onze zonde natuur. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees... ...dat aan der zonde gelijk en om de zonde... De zonde veroordeeld in het vlees. Ook in het vlees van Yeshua. De zonde werd verzoend door het vlees van Yeshua. Een smetteloos lam. Wat geslacht is geworden. Het feit dat hij de dood stierf vanwege de zonde... ...heeft hij ook de dood mogen overwinnen omdat vader hem opgewekt heeft. Hij was de enige rechtvaardige zodat de dood hem niet kon houden. Het feit dat hij is opgestaan uit de dood is voor ons... Het geloof dat we op zullen staan, omdat hij gezegd heeft, wie in mij gelooft, zal leven. Hij is in een vlees gekomen dat aan de zonde gelijk, omwille van de zonde. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan komt hier een hele mooie uitdrukking, opdat de reden, de eis der wet, vervuld zou worden. Hoe? In ons. Ik heb het er maar achter gezet, wat is nou de eis van de wet? Gewoon gehoorzaamheid, meer niet. Dus de eis van de wet moest vervuld worden. Ja, volkomen in het leven van Yeshua, zonderloos... maar het moest vervuld gaan worden in ons. Opdat de eis der wet, dat is volkomen gehoorzaamheid... vervuld zou worden in ons... wij die dus niet meer naar het vlees wandelen... want dat deden we vroeger, maar naar de geest. Tegenwoordig handelen we naar de geest omdat we liefde hebben gekregen voor het woord van Abba Yahweh. En we hebben in ons hart erkend dat de woorden die hij gesproken hebt, de hoogste weg is om op te wandelen om tot het doel te komen. Het doel van God met de mens, wat was dat ook alweer? Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Alleen we hebben door de zonde het beeld kwijtgeraakt. Daarvoor is Messias gekomen om dat volkomen te herstellen. En God geeft ons de weg door geloof in hem en hem na te volgen... ...weer in een rechtvaardige levenswijze kunnen komen. Nochtans, wij zijn niet rechtvaardig omdat we zo rechtvaardig zijn... ...maar de rechtvaardigheid wordt ons geschonken. We zijn het niet, maar hij rekent ons de rechtvaardigheid van Christus toe. Wij leven dus in een toegerekende gerechtigheid... We zijn er dus niet, maar vader zegt, ik verklaar je rechtvaardig. Het is gewoon nu aan de gang. Degenen die tot wederom geboorte komen, gaan in hun nieuwe geboorte in die wegen wandelen. We zijn niet vermaakt, maar vader ziet ons wel als vermaakt. We hoeven ook niet meer als bevende kindjes voor zijn aangezicht te komen. In zonde belasten al die dingen meer. Nee, we realiseren ons zeer goed. We komen als zonen en dochters voor Gods aangezicht. We hebben ook niet meer de angst die we vroeger hadden. Het gaat erom de eis van de wet. De eis van de wet is gehoorzaamheid aan wat God zegt. Die moet vervuld worden, dus tot zijn doel komen in ons. Wij die dus niet meer naar het vlees willen wandelen... maar we willen naar de geest wandelen. We willen niet meer zeggen, zo wil ik het, dan vind ik lekker. Nee, zo doen we het, want zo stelt God het op prijs. Dat is gewoon de verandering die je ziet in het leven van een gelovige. Romeinen 8 vers 5 zegt... Want zij, broeder en zuster, die naar het vlees zijn... Dus de niet wedergeborenen hebben de gezindheid van het vlees. Gezindheid komt van zin, zinnelijk. Onze vleeselijke zin, daar zijn we nou eenmaal mee geboren. Zij die naar het vlees zijn zoals we geboren zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, wederom geboren zijn, hoop hebben gekregen op het koninkrijk van God. Wat opgewekt wordt in de opstanding uit de doden, daarop zijn we gericht. Zij die naar de geest zijn, zoals God gesproken heeft, hebben de gezindheid van de geest. Daarom zitten we bij elkaar op Sabbat, op Nieuwe Maan, daarom ontmoeten we elkaar, delen we brood en wijn op grond van wat de Heer ons geleerd heeft. is heel belangrijk, want als je de gezindheid van het vlees hebt, dat is de dood. En niet zomaar de dood, want iedereen gaat dood. Maar degenen die de gezindheid van de geest hebben, mogen ook rekenen op de opstanding uit de dood voor het eeuwig leven. Om samen met Christus te heersen. De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja, dat gaat niet alleen maar over na onze dood, maar ook hier in het leven. Dus neem het alleen maar voor deze tijd dat we leven. De gezindheid van het vlees is de dood in de pot is op je, totaal op je eigen ik gericht, maar de gezindheid van de geest, dat wat God zegt, dat is leven en shalom. Daarom dat de gezindheid van het vlees, broeder en zuster, onze oude mens, is gewoon in vijandschap tegen God. Ook al die andere lieve mensen, alle lieve mensen, hoe lief ze ook zijn, hebben de gezindheid van het vlees en is dus vijandschap tegen God. Zelfs wij die wederom geboren hebben, zijn ook nog vaak heel vleeselijk geneigd. Want we zitten nog steeds vast in ons jasje. Hè? Daarom dat de gezindheid van het vlees is gewoon vijandschap tegen God. Want dat vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Het onderwerpt zich niet aan de Torah van God. Trouwens, dat kan het ook helemaal niet. Het gaat niet. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Je eigen begeerte. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. En dat kan het ook helemaal niet. Zij die in het vlees zijn. En niet het verlangen hebben om zich te richten op de geboden van God. Op de woorden van het koninkrijk van God. Zij kunnen God ook helemaal niet behagen. En dan zeggen ja, die buurman van me en die buurvrouw. Zulke lieve mensen. Het gaat niet om dat wij ze moeten oordelen. Het zijn hartstikke lieve mensen. Je kunt ermee eten en drinken. feestvieren, uitgaan maar het leven vinden we pas in datgene wat onze schepper zegt. Zij die in het vlees zijn, kan God helemaal niet behagen. Het behaagt hem ook niet wat de wereld doet. Het behaagt hem wat zijn kinderen doen. Als hij Sodom en Gomorra ziet, behaagt God helemaal niet. Daar stuurt hij boodschappers naartoe om ze te vernietigen. Gij, broeder en zuster, die in Christus is... gij, broeder en zuster, daarentegen... Zijt niet in het vlees. Amen. Ga daarentegen zegt hij duidelijk, en, en, en aanvaard dat nou: Paulus zegt: Jullie daarentegen zijn niet in het vlees, broeder en zuster. Wij zijn ook niet in het vlees. Ook al wonen we nog steeds in deze tent. Maar jullie wonen in de geest. Althans, ach, het komt er weer wat achter de komma. Althans, indien de geest God in u woont. Woont de geest van God in ons? Ja, toch? Kijk, het is niet zo omdat je de woorden van God hoort tot die in ons woont. Maar je moet het aanvaarden, geloven en daarna handelen. Dan heb je dus de geest van God in je en dat kun je door je gedrag zien. Dan is er echt hoop. Ga je daarentegen wennen in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest van God in je woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, behoort hem niet toe. Is er nog verschil tussen de geest van God en de geest van Christus? En geen waar? Nee, nee, Het nee. is dezelfde geest. Welke geest heeft God nou en welke geest heeft Christus dan? Yeshua heeft de geest van de vader gebreken. Ja, toch? En wij hebben de geest van Yeshua ontvangen... de dag dat we tot geloof kwamen. Want zodra iemand blijkt dat Yeshua de Messias is... wat heeft hij dan ontvangen? Heilige geest. Daarom spraken ze op de Pinksterdag ineens in 70 talen. Dat is een hele mooie openbaring. Zodra ze geloofden, die Joodse mannen, dat hij de Messias is ontvingen ze de geest van God. Wij hebben diezelfde geest ontvangen... op de dag dat we beleiden dat Yeshua de Messias is. Dan zijn we een nieuwe schepping. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft... behoort hem niet toe. Als iemand zegt een broeder te zijn... en hij blijft liegen... hij blijft Gods wet overtreden... dan komt er een dag dat hij zegt... broer, zou je niet stoppen met de zondige handelwijze? En bekeert hij zich niet, dan moet je hem gewoon zetten. Nou, gaat dan spelen. Heeft hij de geest van God niet... Wij herkennen elkaar aan de geest van God, want we hebben het intens verlangen om naar zijn geboden en inzettingen te leven. Is dat uh, vreemd? Nee, wij leven toch in het koninkrijk van God, daar zijn de regels van God. Zelfs als, als je in Nederland komt, vanuit Engeland, die bent gewend om links te rijden, maar in dit koninkrijk rijden we rechts. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, dat kun je zien aan zijn handelwijze, dan behoort die Christus niet toe. Nou zegt hij, indien weer die voorwaarden, want hier staan er wat, hè. Indien, indien, indien, allemaal voorwaarden. Indien Christus in u is, dan is wel jouw lichaam dood. Oh ja, dan is wel je lichaam dood vanwege de zonde. Dat is onze natuur waar we mee geboren zijn, hè. Dus nog steeds is onze oude natuur dood voor God. Maar de geest, je denken, is leven vanwege de gerechtigheid. Wat was ook weer gerechtigheid? de wil van God. Ja, gewoon de wil van God. Wat God zegt, dat is precies gerechtigheid. Dat is helemaal naar de wet. Als we die overtreden, leven we in ongerechtigheid. Indien Christus in u is, dan is wel je lichaam dood. Vanwege de zonde, want dat lichaam in zichzelf doet niks, wil ook niks. Maar de geest in jou is leven vanwege de gerechtigheid. Je hebt dus gaan gesnapt dat om de gerechtigheid van God tot zijn doel te brengen, stierf Yeshua en stond op uit de dood. En omdat we daarin geloven in zijn opstanding uit de dood, mogen we er ook op vertrouwen dat de Heer ons op zal wekken op de dag dat de doden uit het graf gehaald worden. Romeinen 8 vers 12. Derhalve broeders, daar komt hij. wij zijn schuldenaars, dus we hebben schuld. Wat is onze schuld? Maar niet van het vlees. Om naar het vlees te leven. We zijn de schuldenaars om naar de geest te leven. Als God onze zonden vergeeft omwille van Yeshua zijn dood en opstanding... Ja, dan hebben we wel schuld die betaald is. Dan zullen we er ook naar moeten leven. Alsof we schat hemeltje rijk zijn en dan in de gerechtigheid van God leven. We zijn schuldenaars, maar niet om naar het vlees te leven... Want indien gij naar het vlees leeft, je zal sterven. Je zal niet vandaag sterven, niet morgen sterven, niet overmorgen sterven. Maar zodra je gestorven bent, dan is er geen eeuwig leven, maar dan is er eeuwig de dood. Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van je lichaam, dat zondige werkingen, dood, zul je leven. Zelfs nu. Als we nu onze zondige dingen he, achterwege schuiven, en we gaan in de liefde en in gerechtigheid wandelen, is dat pas leven. Wij zeggen vaak, zodra we Torah gingen verstaan, dan zeggen we wat een vreugde om naar Gods wet te leven en in zijn koninkrijk te leven. Alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat was de vraag. Wie zijn Zonen Gods. En dochters, ja hoor, echt waar. In het Duits is dat wat makkelijk, daar zijn de zoon en de dochters, de broeders en de zusters gesvesten. Daar hebben ze één woord voor. Maar wij zijn broeders en zusters. Hij zegt duidelijk, allen die door de geest Gods geleid worden, dus door zijn woord geleid worden en dat ook doen, zijn zonen Gods. En dochters Gods. Nog iemand onder ons die zegt, nou ik twijfel nog aan of ik een zoon of een dochter van God ben. Er is er maar één oplossing, wordt gehoorzaam aan de wegen van de Heer. Nou, zegt hij, je hebt ook niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Toen we niet verzoend waren, hadden we echt de reden om te vrezen. Weet u het Griekse woord voor vrees? Phobie, phobos. Nou, er zijn heel wat mensen met fo fobieën. De psychiaters verdienen er goed hun geld aan. Om al die fobieën weer aan te pakken en op te lossen. Maar je fobieën gaan pas echt weg als je, als je God gaat vrezen. En je gaat snappen dat je in zijn rechtvaardige levensstijl mag leven. En verzoend bent door het bloed van Yeshua. Wij hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke we roepen Abba. Abba. Die geest getuigt met onze geest... Wij zijn kinderen Gods. Amen. Wij zijn kinderen Gods. Ik moet gewoon zeggen: Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn kinderen Gods. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. Durf je het te zeggen: Ja, wij zijn kinderen Gods. En onze vader is in de hemel. Wij dienen dezelfde vader als Yeshua. Want de God en vader van Yeshua, dat is onze God en vader. Hij is verwekt door zijn vader in Maria. En wij zijn verwekt door vader, hoe? Ja, door zijn geest. Want zijn woord heeft hij tot ons gesproken en zijn woord komt uit zijn geest. En hij heeft ons getoond dat we door het geloof in Yeshua met hem verzoend zijn. Dus door het woord van vader tot ons hebben we de geest van God ontvangen. Of we die woorden die uit de geest van God komen ook werkelijk ontvangen hebben, zal blijken uit hoeven handelen. Het is toch een vreugde hè? om zonen van God te zijn? Twijfel er niet aan en heb je nog twijfels, gaat het dan maar oefenen door elke dag een paar keer goed hardop te zeggen: Ik ben een zoon van God geworden. Door het geloven in Yeshua en hem na te volgen, ben ik een zoon van God geworden. En als je er nog twijfels over hebt, gaat het maar veel zeggen en dank God er maar voor. Is dat zo? Ja, omdat Hij het gezegd heeft. Of ik het voel, is iets heel wat anders. Want als ik naar mijn gevoelens denk over wat we gedaan hebben, dan denk ik, Ja, hoe kan God ons nou zo makkelijk vergeven? Nou, het is niet makkelijk dat God vergeeft. Het heeft het leven van zijn zoon gekost. Hoofdstuk 8, vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen, broeder en zuster? Ja. Nou, dan bent u ook een erfgenaam. Oh ja, ja. Van wie? Ik ben een erfgenaam van God en ik ben een mede-erfgenaam van Christus. Ook Christus is erfgenaam van? Van de Vader. Dus alles wat vader beloofd heeft, aan wie wordt dat geschonken? Aan Yeshua. De hele hemel en aarde is gegeven aan Yeshua. Door wie? Ja, door zijn vader. Vader God, Yahweh, geeft het aan zijn zoon Yeshua, die, die door het spreken tegen de maagd Maria verwekt heeft, die tot volwassenheid gekomen is en zonder zonde geleefd heeft. Hij heeft zelfs onze dood is die gestorven en voor ons opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft gezegd, wie mij gelooft en in mijn opstanding... die zich laat dopen, laat begraven en laat opstaan... daarmee geeft hij een teken af. Ik geloof in de opstanding van de doden. En dat betuig je door onder te gaan in water... en je te laten opwekken in een nieuw leven. Hij heeft ook gezegd dat we in hem gedoopt worden. In Christus. Ja, hoe dan? Ja, in zijn dood en in zijn opstanding. Zijn we nou zo kinderen geworden, broeder en zuster, u bent ook een erfgenaam geworden. Op dezelfde wijze als Yeshua, een erfgenaam van Yahweh en een mede-erfgenaam met Yeshua. Immers, indien wij delen in het lijden van Yeshua, is dat om dat te delen ook in zijn verheerlijking. Zowel het een, maar dan ook het ander. En gehoorzaamheid is de sleutel waar het om gaat. He, waar het begin, de eerste tekst loopt Gesproken had, die wet. Immers indien wij delen in zijn lijden. Ah, is dat nou zo? Hoeveel lijden hebben wij nou eigenlijk? Weet u wat onze lijdensweg is? Ja, nu lach je er misschien om. Maar de dag dat je gaat kiezen om gehoorzaam te worden, heb je al een hele strijd genomen. Om werkelijk de weg met Christus te gaan, dan moet je jezelf verloochenen. De verlangens van je eigen vlees moet je opzij gaan zetten, maar je zegt, nee, dat is de weg van vader. Ja, maar ik wil nog zeggen, nee, dat is de weg van vader. Hoeveel strijd heb je niet moeten voeren in je eigen huis, in je eigen familie, of tegen je opa en je oma? Er zijn genoeg mensen die hebben gezegd, ja, maar mijn opa en mijn oma zijn zo tegen die Sabbat. Ik blijf zondag vieren. Nou, dan heb je een opo geloof eigenlijk. Dan geloof je opo meer als dat je God gelooft. Hè? Ja, vind je dat niet dat je gewoon kan zeggen, nou heb je opo geloof, dat is niet om iemand te katten. Maar als je zegt dat opo het beter weet als schot. Ja, maar we kennen de strijd voordat we de keuze maakten om onder water te gaan. Dat was absurd in je hoofd. De dag dat je het zegt tegen je eigen ouders, ik heb besloten om te gaan dopen. Dan denk je, oh wat ga ik nou te horen krijgen. En de meesten krijgen dan toch wel een beetje oorlog. Dat zei net die tekst ook, hè? Die vrede die komt. Zodra je gaat handelen in overeenstemming met God... is ook de veroordeling weg in je hart. Want naarmate dat je kennis van God krijgt... ga je ook snappen wat er dus verkeerd is in je leven. Nou, daar kan je echt niet lang mee leven. Immer zegt hij, indien wij delen in zijn lijden... en dat lijden met een lange ei, dat hebben wij ook. Wij moeten tegen ons vlees in dingen gaan doen... en pas als we het gaan doen, gaan we zeggen... hé, hey, nou wordt het veel makkelijker... En als we dan al een halfjaartje verder zijn, dan denk ik zo, wat is het toch heerlijk om zo te leven, terwijl andere mensen gekke dingen over je zeggen. Paulus die zegt, ik ben er zeker van. Zeker, vind ik een mooi woord, hè? Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, broeder en zuster, dat is indien wij delen, hè? dat het lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Echt waar. In dit leven al? Nou, misschien in dit leven al. Maar in de opstanding ten leven, daar zullen we met de Heer eeuwig leven ontvangen en volkomen tot ons doel komen. Wat geen oog hebt gezien, geen oor hebt gehoord, wat in een mensenhart hart niet is opgekomen, wat God bereid heeft voor zijn kinderen. Want voor ons is geloof toch zeker weten of niet? Hebreeën 11... Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Dat is geloof. Zeggen, ik heb een handvol. En de anderen zeggen, er zit helemaal niks in. Ik zeg, ik heb een handvol. Alle beloften van de Heer zijn van mij. Met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, broeder en zuster, op het openbaar worden van de zonen van God. De hele schepping kijkt er naar uit hoe de zonen van God openbaar komen. Of de wereld het al leuk vindt om de zonen van God te zien, vraag ik me nog wel af hoor. Maar de hele schepping is groter dan de mensen, denk ik. Dus de dag van de opstanding uit het graf, dan zal ook de hele hemel zal meekijken, wat een wonder dat er gebeurt. Hij zegt zelfs dat we in de opstanding uit de dood, als de engelen zullen zijn. Weet je nog? Dan zie je dat mooi, ja. Als je nou ziet dat er in de wereld veel onrecht is. En er komt één zoon van God en die spreekt de liefdevolle woorden en de verzoenende woorden van vader... dan zullen die mensen zeggen, Joh, dat is een engel. Als je voor het eerst de zegeningen hoort uit het woord van God... dan heb je toch het idee dat je een engel op voorziet hebt? Dus vandaag, in het spreken van het woord... ook tot onze buren, vrienden, kennissen en familie... kan je een engel van de Heer wezen? Rijkhalsend kijkt de schepping uit... naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Want de schepping is... Aan de vruchteloosheid onderworpen. Door de zonde. Niet vrijwillig, maar omwille van hem. Die haar daaraan onderworpen heeft. Waar gaat het om? Heeft God dan de wereld onderworpen? De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Ja, niet vrijwillig. Adam en Eva hebben ons in de dood gebracht, toch? Of niet? De schepping... ...is aan de vruchteloosheid onderworpen. Zeg maar dat dat geen vruchteloosheid is... ...dat je elke keer dood, tot iedereen doodgaat. Prijs de Heer tot we nog kinderen en nageslacht verwerken... ...tot het doorgaat, doorgaat, doorgaat, doorgaat. En tot de Heer nog hoop gegeven heeft voor de toekomst... ...de opstanding uit de dood. Maar de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat is niet vrijwillig gebeurd... ...maar om de wil van Hem... ...die Hij daarin onderworpen heeft. God heeft de wereld aan de vruchteloosheid onderworpen. Het is wel vanwege de zonde van de mens... Maar nu zegt hij, zal je in het zweetjes aanschijn, zal je, je je akker moeten bewerken. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Door wie? Door de wil van God. Want die heeft haar daaraan onderworpen. En dan komt hij, het woordje hopen, want dat is een belangrijk woord. In hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Ja, tot de vrijheid van de heerlijkheid... der kinderen Gods. Dus daar kijkt de hele schepping naar uit. Tot God dadelijk die zonen van God... gaat opwekken uit de dood. Daar zullen we elkaar weer, zeer, weer zien. En we zullen in gerechtigheid kunnen leven. Onder de heerschappij van Yeshua... die dan zijn zetel heeft in Jeruzalem. Wat is ook weer weten? Zeker. Wij weten dat we weten dat we het weten. We weten het zeker. Weten is weten dat je het weet. Hè? Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Je moet wel stekenblind zijn, maar zelfs een blinde die hoort het nog, hoe het in de wereld gaat. Niet alleen zij, broeder en zuster, is in barensnood, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Ook wij zuchten bij onszelf in de verwachting... Daar komt hij nou, waar we het hele tijd over hebben. Wat verwachten we? Het zoonschap. Dat is de verlossing van ons lichaam. Wij zijn nog helemaal niet verlost. We kunnen wel roepen, alleluia, ik ben bevrijd, ik ben verlost. Nou, echt niet waar. Je wordt pas verlost van deze oude situatie als je opgewekt wordt uit het graf. In de toekomende wereld. Dus hoe bezitten wij nou het zoonschap? In de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam hoe vaak zeggen we het niet als we bij een sterfbed hebben gestaan en eindelijk gaat die laatste adem eruit dan zeg je zo die is uh, tot rust gekomen dat die mogen rusten tot de dag van de opstanding want ook het doodgaan is een strijd de hoop broeder en zuster want in die hoop is onze behoudenis en onze behoudenis ligt dus in de opstanding uit de dood maar de hoop die gezien wordt dat is geen hoop hoe zal men hopen hetgeen men ziet? Dat kan dus niet. Als je iets ziet, hoef je niet meer op te hopen. Wij leven dus in hoop, omdat we het gehoord hebben. En we zeggen, we zullen opstaan in de dag van de opstanding. Als de Heer terugkomt naar deze aarde, dan zal Hij ons opwekken uit het graf. Dat geloven we. En in die geloof, die, dat is onze hoop. Die hoop doet leven. In die hoop zijn we dus behouden. Hebben we onze redding. Maar de hoop die gezien wordt is geen hoop. Dus we zien het nog niet. Maar hoe zal men hopen. Of hetgeen men het niet ziet. Nou dat is nou geloof. Het geloof nu is de zekerheid van wat men. Hoopt. Maar je moet niet geloven wat je buurman zegt. Dan heb je geen hoop. Die man die gaat zelf dood. Je moet dus hopen op het woord. Wat God zegt. Want als je op zijn woord hoopt. Ook al zal je sterven, zijn hoop die hij je geeft, die zal die volbrengen voor je. Indien wij echter hopen op hetgeen we niet zien, dat is de opstanding uit de dood, dan verwachten wij het met volharding. Zelfs al zullen we sterven, we zullen met elkaar zeggen: nog voordat je sterft, we zien uit naar de dag van de opstanding. Dan kun je met elkaar, als broeders en zusters, Amen zeggen. Amen. Indien wij echter hopen op hetgeen we niet zien, en dat doen wij, dan verwachten wij dat met volharding. En we zien uit naar de opstanding uit de dood. Amen.